Mariel Hageman met het NOS Journaal. De orkaan Irene heeft in de Verenigde Staten een eerste mensenleven geëist. In North Carolina kwam een man om het leven toen een afgewaarde tak van een boom op hem viel. De man ging buiten zijn dieren voeren. De orkaan is in North Carolina aan land gekomen. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Irene bereikt windsnelheden van zo'n 140 kilometer per uur. De stad New York is begonnen met het stilleggen van het openbaar vervoer in afwachting van de orkaan. Het is de eerste keer dat het gebeurt vanwege een natuurramp. President Obama heeft zich op zijn vakantieadres... ...door adviseurs op de hoogte laten brengen van de situatie. Op een persconferentie waarschuwde hij voor de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis. Obama deed een oproep aan de bewoners van de gebieden waar de orkaan mogelijk naartoe gaat... ...om zich uit de voeten te maken. Volgens Obama moeten we hopen op het beste, maar moeten we ons voorbereiden op het ergste. In zeven staten langs de Oostkust geldt de noodtoestand. In Breskens heeft de politie in een woning een dode vrouw van 35 gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. De vermoedelijke dader is aangehouden. Hij is haar ex en de vader van haar twee kinderen. Die kinderen van 6 en 3 zijn door de man na zijn daad naar kennissen gebracht. Enig tijd later heeft hij zichzelf bij de politie gemeld. De technische recherche is een onderzoek begonnen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de Europese titel veroverd. In de finale van het toernooi in München Gladbach versloegen de Oranje Vrouwen Gastland Duitsland met 3-0. Door doelpunten van Merlin Agliotti, Ellen Hoog en Liedewij Welten. Het brons was op het EK voor Engeland. Morgen is de mannenfinale, die gaat ook tussen Nederland en Duitsland. Het weer. Vanavond klaart het op. Morgen opnieuw buien, vooral in het westen en later in het binnenland. Tussen de buien door, geregeld zon, het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Um, nou het ging over transformatiecoachen. En uh, dat gaan we vanavond uitwerken. Uh, vanavond hebben we Ariane Verkhalen. En uh, ze begeleidt als coach al meer dan twintig jaar managers en medewerkers. Teams en organisaties om vanuit passie hogere resultaten te behalen. Nou, je wil dat niet. Daarnaast leidt ze coaches op het post-HBO niveau. En van haar verschenen boeken. lopen doe je zelf vanuit persoonlijke kracht. Je loopbaan sturen. Coach de coach. We beginnen met leiding.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 Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het zelf heel erg goed. Het verliep allemaal uh, volgens planning. Ik ben er wel een tijdje mee bezig geweest. Maar uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij. En ik heb ook wel het idee dat de klanten, uh, het publiek van Ananda, het ook heel mooi gevonden hebben. Het was zeker een zeer inspirerende uh, avond, kan ik zelf wel zeggen. Ook, groot, ook als ja. zijnde gast geweest. Ja. Want jij uh, hebt, het uh, mooi. Je hebt het georganiseerd, hè? Ik heb het georganiseerd. Ja, van, ging A, dat, van, dat, uh, huh? van A tot Z ja, ja. eigenlijk. Al ja. De, ja. Ik heb uh, Lauwens nog even gesproken gisteren. Okay. Die, uh,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 met iedereen willen kletsen, want het is ontzettend leuk dat je daar allerlei mensen tegenkomt die je dan ja tijd niet gezien hebt. Ja, het is een bepaald circuit en uh, ja, het circuleert heel goed. En het was inderdaad leuk, er waren allemaal hapjes en drankjes uh, verzorgd door Amanda. Ja. Uh, ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toe. zeg maar. Ja, zeker. na nou, kostte nog moeite gespaard. Ja. Prima georganiseerd. Dank u wel. Op naar de volgende. Mm -hmm. okay. En de volgende keer de kerk wat langer over mogen houden, hopen we dan. Hè, ja, ik heb, ik heb dus een kerk vol gekregen. Ja, in ieder geval volgen. Nee, nee. Ja, ja, dus uh, niet, stap 1 uh, is goed gelukt. Oké, okay, dat is zover, dankjewel. Ja, we gaan nu uh, naar de eerste muziek: Harlemse duo 2B. Uh, met die raakt me. En uh, ja, uh, als het coach gaat het natuurlijk over uh, ten eerste je leren raken. Ja. En uh, ten tweede. Uh, dat een coach je kan raken, hè? Dus, dat, dus het gaat heel erg over je uh, laten raken. En dit is een cover van de Knights in White Saturn van de Moody Blues. Um, ja, Tobie is een uh, haremse groep en uh, uh, uh, toch wel een beetje ondergewaardeerd. Dus uh, nou, vandaar dat we ook vanuit deze uitzending dat steeds uh, willen promoten. Dus uh, gaan we gaan nu luisteren naar Tobie met Je raakt me.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 de grond wat, wat jou een gedegen coach maakt en wat vind je ook van een gedegen coach zou moeten bezitten? Nou, het, uh, ik. Ik ben eigenlijk al coach voordat het woord bestond. Van, van, dat was twintig jaar geleden, gaf ik een leiderschapstrainingen. En uh, dan hadden we IB'tjes, individuele begeleiding. En dat was eigenlijk als een manager niet, uh, geen tijd had om in een groep te zitten. Dus dan gaf ik eigenlijk mijn training één op één. En dat was eigenlijk nog helemaal geen coach. Het was ook nog op gedrag en vaardigheden en modellen. En dan, dan deden we het één op één. Uit Amerika kwam er wat nieuws, dat was het coach. En in die tijd zat ik bij schouten Nederlands een groot training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 moet op huis dat, hmm. dat uh, ja het is toch een uh, uh, ik zat net naar het nummer te luisteren ontzettend mooie groep trouwens dan mag je in uh, ja het yeah. was mooie stem en uh, je raakt me en, uh,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 En kunnen aan een jaar genoeg hebben uh, om uh, te bewust te worden van wat ze doen. En ja. een fantastische coach kunnen zijn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 Weet soms niet meer wat mijn woorden nog waard zijn, weet soms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 bijna de zaken uh, opnieuw te programmeren ja, ik moet het even een beetje kort uitleggen maar uh, op die manier kun je ineens die hele, een hele trauma zeg maar um, ja, neutraliseren dan nou, is bij EFT weer meer omdat je met de meridianen werkt energetisch het is de ontlading ervan toch en met EDR weer meer middels uh, verbindingen en herinneringen en daar iets ja. nieuws van de plaats ja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 over inderdaad uh, uh, vraagstukken in het leven, maar dat kan dus ook werk zijn. Uh -huh. En counseling, uh, nou ja, daar heb ik een, denk ik gewoon niet zoveel verstand van. Nee, maar je bent zelf ook geen counselor. Ik ben ja. zelf wel counselor, want ik heb een als counselor opgeleid. Um, en ja, de, de, de, de, de, de, de, het is wel degelijk een verschil. Het is een beetje de, in de hoek P psychotherapie en counseling. Hè. Ja. Psychotherapie is echt uh, op, op academisch niveau en counseling is zeg maar op hbo-niveau. En counselors mogen mensen wel ondersteunen en begeleiden, maar echt hele zwaar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 dan kan ik ja, uh, voelen dat ik, dat ik daar niet zedenwachtig over hoef te zijn. Kunnen me volgen? volgen? Ja, jullie kunnen me volgen. Maar. Mm.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 Breekbaar als glas. Ik twijfel aan mezelf. Iets is wat het lijkt.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 maar kun je er ook een uur over praten. Nou, ja. Die tijd hebben we niet meer, maar kijk naar hoe ver je komt. Um, nou de, de, de, de, de, de eerste kant wat ik wil belichten van spiritualiteit in coaching, Is is ik geloof dat we alles zelf creëren. Dus uh, ook de minder leuke dingen, maar ook de mooie dingen. En de, uh, dus alles wat je tegenkomt, dat heb je zelf gecreëerd. Nou, en waarom heb je dat gecreëerd? Omdat je daar iets.. Um, omdat het een spiegel voor je is. Dus stel weer even laten terug aan de perfectionist. Die uh, komt allemaal dingen tegen die niet zo perfect zijn in het leven. Met de vraag vragen, wat kun je nou loslaten? Dat het allemaal Irritant. niet zo... Irritant. te kijk even want ja. ja, Jouw vriend is hier ook. Ja. En uh, jullie ja. zullen ongetwijfeld heel vaak ook samen tegen dat soort dingen aangelopen ja. zijn. Want dat is het leuke van, van relaties. Ja, ja, ja, ja de, de grootste koos is natuurlijk je relatie. Dat, uh, of perfectionisme, dus dan, dan loopt het allemaal. We zijn verleden, verleden weekend dan is, uh, weekend samenweg. Het liep allemaal net niet. En dan loopt hij er echt te stuiteren. Dus kan je loslaten. Dat is dus de situatie. Ja. Um, ik uh, kom altijd situaties tegen van dat het, dat het wat serieus wordt en gedoe. en wil ik controleren en regisseren en dingen. Kan ik dat loslaten? Dat is de ene kant. En de andere kant van spiritualiteit, ik zei ik ben nog healer, ik werk met. Uh,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 veel mee met de wetenschappen bijna wordt wetenschap bij weten de God bestaat ja, bij, ja zelfs dat, ja. Hè, dat dat maar dat eigenlijk niets toeval is dat nee. dus uh, uh, dat ergens in de energie het al vast ligt ja ik hoor me zweverig gewoon ja ja maar het is zo complex maar, dat uh, het, ja, het is zo complex, dat, uh, het, ja, het is zo complex goed, we hebben nog fysica dat is de mooie ja, we hebben nog twee minuten dus ik ah. heel even uh, nog het laatste zin over spiritualiteit en dan wil ik even naar jou toe okay, probeer ik probeer nog één zin erover aan te wijden wat spiritualiteit is met betrekking tot, tot dimensies coaching uh, spiritualiteit is eigenlijk dat je het cadeau uh, kunt gaan zien in, uh, in het leven wat je leidt. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, ja mooi hè? Ja. Kom er zo uit. Ja, ik werk ook met <lacht> spiritualiteit. Ik vind ja. het echt uh, prachtig uh, om ermee te werken. Ja, ja dan maak ik het ook heel simpel ja. bijna. Ja. Oh ja, ik wil nog even tien seconden een aanbieding doen oh, bij het ja. Radio. Van, dat vinden we altijd leuk. Ja. Uh, van, uh, voor deze zomer heb ik voor de luisteraars van, uh, uh, radio, uh, van de radio, van deze luisteraars, uh, 20% korting op een healing sessie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 I'm Dus hier zijn we weer bij Inspiratie Radio.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 opens an L.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 te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit.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 plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we wij bij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luiden naar het gedicht Verwachting van Freek de Jonge. Ik dacht ik haal het uit boeken.